Buiten de tunnel is het ijskoud en in de tunnel is het veel warmer. Inmiddels zijn 2000 passagiers van de Eurostars met dieseltreinen naar hun plaats van bestemming gebracht. Twee achtergebleven treinen worden zo snel mogelijk de tunnel uitgeduwd. Eurostar hoopt dat de treinen tussen Londen, Brussel en Parijs maandag weer volgens het spoorboekje zullen rijden.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 De hele nacht en ochtend is het doorvergaderd in Kopenhagen... en uiteindelijk kwam er een verklaring waarin 187 landen zeggen dat ze het akkoord wel steunen. Maar omdat de overeenkomst niet unaniem wordt gesteund, heeft het akkoord geen enkele juridische waarde. Toch sprak VN-chef Ban Ki-moon van een stap voorwaarts... omdat de grote landen wel nader tot elkaar zijn gekomen op het gebied van klimaatverbetering. Maar veel arme landen en milieuorganisaties spreken van een regelrechte flop... omdat er geen bindende afspraken zijn gemaakt over CO2-reductie. Nuon verlaagt vanaf januari de prijs voor elektriciteit met 23 procent. Gas wordt ongeveer 1 duurder. Volgens de energieleverancier betaalt de consument daardoor volgend jaar gemiddeld 64 euro minder. De lagere prijs voor stroom is te danken aan de dalende olieprijs. Nuon is de eerste grote energieleverancier die zijn prijs verlaagt. Eneco en Essent maken volgende week hun prijzen bekend.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 Wat voor kerstpakketten? Welke kerstpakketten? Ja, maar kerstpakketten nou, nou, ja, dat je zegt. Tjonge jongen, wat een kerstpakket. Of kerstpakketten dat je zegt. Tjonge jongen, waar hebben ze die oude kleren zooi vandaan gehaald? Kerstpakketten dat je zegt. Tjonge jongen, waar hebben ze die oude kleren van vandaan gehaald? Ja, dat is weer nieuw. Oh, waarom doet u die dan maar? Aan. Die hebben we niet. Wat hebben we dan voor kerstpakketten? We hebben helemaal geen kerstpakketten.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 Volgende keer! De buurt, super! Goedemorgen, uh, ik ben een klant. Heb u ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Algemaal kerstkaarten? Nou, ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen, kerstkaarten zonder prettige kerstdagen, kerstkaarten met hartelijke groet uit ik hem. Wat voor kerstkaarten?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 Goedemiddag trouwens. Goedemiddag Rob. Sjors van Dam tegenover mij. En drie uur lang medepresentator van dit programma Samvoort op zaterdag. Eens kijken of we het overleven in drie uur. Nou dat gaat vast en zeker wel lukken. Ja. Jawel we hebben Maurice ook overleefd. Dus ja daarom. Dan kan dit er ook nog wel bij. Veel zwaarder kan niet hè. <laughs> nee dat bedoel ik. De sprookjeswandeling. Ga jij nog meedoen? Nee nee nee nee nee. Vanmiddag om zes uur, uur gaat hij van start. He? En uiteraard willen we daar alles over weten. Gaan we verderop in dit programma aandacht aan besteden. En we hebben ook de brandweer Zandvoorts. Want ja, de kerstversiering is allemaal wel heel erg leuk. Maar het moet ook veilig zijn. Het moet wel brandveilig blijven. Dat bedoel ik. Geïmpregneerd en dat soort dingen, dat soort weet zijn je wel. Ja. Dus nou, Yvonne Roosendaal, zij sprak met de brandweer Sanfords. En ook daar gaan we verderop in deze uitzending naar luisteren. Wat is dat nou ja, weer? Daar gaat de telefoon oh, over hier. Meteen, ja. meteen uh, fans uh, aan de ja, telefoon, Sjors. We gaan weer werken, denk ik. Neem jij maar even op. Ga ik uh, wel we... eventjes een plaatje draaien. Take the bass line out. Uh huh. Here we go. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Down, down, down. uh huh. Uh huh. Yeah.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 De kerstdienst, hoor je op ZFM. CFM. Ja, dat geldt zeker. Nu wel een beetje op CFM. Elke dag is kerst op CFM. Met lekkere kerstmuziek natuurlijk. Zo tussen 2 en vijf vanmiddag, Jos. Ja, gewoon een paar lekkere kerstplaten ertussen. Door. Dat dacht ik wel. De waarom... Doe. in Every Day is Christmas. Daarvoor trouwens een plaatje van uh, JC. Ken je hem nog? De Hard Knock Life. Alweer vele jaren ja, is, geleden. Uh, van lang geleden. Volgens mij uh, 1900 uh, nog iets. Of weet het niet meer. <laughs> Ergens uh, eind, uh, eind jaren 90. Ja, 97, 98. Ja, zoiets. Uh, zoiets. zoiets.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 En ook de dieren van Daan zijn er ook nog hè, van uh, Sunparks. Ja, met zijn geiten gaat hij weer uh, Met zijn geiten gaat, de hij, markt. gaat hij, op de markt. Is even kijken wat ze opleveren op de markt, hè. die beesten. Je weet het maar. Ja, ja, je weet het niet. Misschien verdient hij er nog wat aan. Wat wil jij zeggen, Ander? Daan is oude geitenbreien. Geitenbreien. Oude geitenbreien. Precies, dat bedoel ik. Dus, we hebben het van Maurice Milder vernomen. Je kan een kerstgroet gaan indienen bij CFM. Via kerstgroet, apenstaartje, zfmzalvoort.nl En dan komt hij als het goed is heel mooi op Tekst TV te staan. Op CFM Tekst TV, gratis kerstgroet. Geef hem nu door. En hier is heaven 17. Dat is van nog langer geleden volgens mij. Temptation. Ja, we gaan gewoon allemaal houden. Ja, ja, alle dat is van voor mijn tijd. Maurice deed het ook, dus dat mogen wij het ook doen. Ja, dat mogen wij het ook Ja, doen. Het even. ja toch? Ja. Maar <laughs> het is te laat om te hesiteren. We kunnen niet on living like this.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 Voor. Dus. En een hele gezellige avond. En een fantastische avond. Ja, dat is. Uh, nou, dat, het moet gewoon gaan lukken. En het is lekker winters weer. Trek wat warmzaal en kom. Wil je de luisteraars nog fijne kerst wensen? Ja, ik uh, wens iedereen nu alvast uh, hele, hele goede kerstdagen en een fantastisch 2010. Dankjewel. Graag gedaan. <middels> Uit de jaren 80 ontbreekt ook zeker vanmiddag weer niet in dit programma. Sanford op zaterdag. Jongen, Steve, niet... Steve Winwood en <laughs> The High Love. Ja, stel uh, van uh, Roy van Buring inderdaad, uh, de sprookjeswandeling die gaat er aankomen. Om 6 uur hè, gaat hij ja, beginnen. Ja, lekkere ettensoep is verkrijgbaar, uh, poffertjes en noem maar op. En muziek op de terrassen uh, en bij het uh, muziekpavillon. Ja, want daar weet jij meer over. Ja, want ik weet dat tot uh, 4 uur vanmiddag staat in het centrum van Zandvoort de Westside Dickens Orkest...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 Kortom, gewoon de hele dag gezelligheid in het uh, centrum. Tot 4 uh, uur een uh, hoop gezelligheid in, uh, in Zandvoort. En tot aan half negen voor de sprookjeswandeling ja, natuurlijk, Ja, daarna inderdaad, uh, gaan we verder. Want je kan onder meer op de foto met de kerstman en je favoriete ja, ja. sprookjesfiguren. Ja, ja. Dus uh, hou je mond. <laughs> Kom verkleed als je wilt en geniet mee van dit unieke evenement voor jong en oud. Nou, de kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna Balkenende. Aan de grote Krog voor 2,50 euro. Dat toch is toch sluit geen zijn ze nog verkrijgbaar. Nee, daar kan je gewoon lekker mee genieten. En dan krijg je poffertjes en... de uh, ettersoep natuurlijk. Een oh, nou. lekker hoor. Helemaal goed. Gezelligheid in het uh, centrum van Zalvoort. Wij gaan weer uh, wat muziek draaien. Hier is uh, Alan Clark en Father, Father and Friends. And friend. Oh papa, sit down and hear my song. Oh and if you feel like it then...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 Ja, echt waar. Ervaring. <laughs> en dan heb je weer last van je benen en zo. Ja, dat schiet er allemaal niet op natuurlijk. Een trekkend been. Ja, een, een trekkend been. Ja. <laughs> dus, nou ja, de sprookjeswandeling zo dadelijk wordt ook weer koud. Ik weet dat alle deelnemers aan de sprookjeswandeling... die hebben in ieder geval rekening mee gehouden. Die zijn, die zijn dik, dik, dik bekleed.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 Kerstfeest bij je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 Ja, ook wat stilte is, want het is, kan niet zonder het handen.